Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De bejaarde Nederlander die in Frankrijk zijn buurmeisje zou hebben doodgeschoten... wordt officieel aangeklaagd voor moord. Zowel hij als zijn vrouw hebben alcohol en drugs gebruikt toen, blijkt nu. Aanleiding zou een burenruzie zijn geweest. De Nederlander zou al een tijd lang gedoe hebben gehad met de ouders van het meisje... De man nam zaterdagavond het gezin onder vuur vanuit zijn raam... en het buurmeisje was op dat moment aan het schommelen... en zij overleefde de aanval niet. Donald Trump is geland in Miami voor een rechtszaak tegen hem... die morgen begint. Hij wordt verdacht van het bewaren van geheime documenten... het tegenwerken van politieonderzoek... en het afleggen van valse verklaringen. Trump zelf noemt het allemaal een heksenjacht... die ervoor moet zorgen dat hij niet nog een keer president wordt. Als hij voor de zwaarste aanklachten veroordeeld wordt... dan zou hij een jarenlange zelfstraf kunnen krijgen... De uitspraak komt waarschijnlijk pas over anderhalf jaar. En de kogel is door de kerk. Maurice Stijn is de nieuwe trainer van Ajax. Ze halen hem weg bij Sparta. De Amsterdammers hebben alvast een boodschap voor hem. Kerel, ik zou zeggen als je hier komt trainen dan uh, flink je best doen. En uh, geen praatjes. Uh, maar gewoon uh, hard trainen en uh, punten pakken. Hagen Ees, ook nog. Zo, zo, zo. Zijn we niet blij mee? Nee? Gewoon Amsterdammers zijn. Waarom? Omdat Ajax Amsterdam is. Het was sowieso een druk dagje in de trainerswereld. Ook PSV heeft een nieuwe trainer. En dat is Peter Bos. Hij trainde in de Ajax. Ajax en Bayer Leverkusen. En als je wat eet, dan geeft je maag dat met een seintje door aan je hersenen. Maar bij mensen met obesitas gebeurt dat niet, zijn ze achtergekomen in nieuw onderzoek. Daaruit bleek dat er een uh, verandering was in hersenactiviteit als er 500 kilocalorieën zich in de maag bevonden. Bij mensen met een gezond gewicht. Uh, maar die verandering in hersenactiviteit namen we niet waar bij de mensen met obesitas. Ja, dat zou volgens de onderzoekers ook kunnen verklaren waarom het voor mensen met obesitas zo moeilijk is om af te vallen. Het weer, het blijft nog een paar uur lekker warm en vannacht koopt. Dan eindelijk af naar een graad of 15. Morgen hetzelfde als vandaag, dan met maximaal 30 graden, iets koeler dan vandaag. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Player Loud naar 20 afleveringen lang rijden... aan de geschiedenis van de heavy metal muziek. Gedurende deze speciale uitzendingen zal ik beginnen met de pioniers van het genre.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van alweer de laatste History of Heavy Metal special vanavond. Volledig in het teken van de Nu-Metal. Fijn dat je nog steeds luistert. En voor degenen die net inschakelen, bedankt dat je bent gaan luisteren. Ik had het eerste uur al heel veel heerlijke en grote nu-metal hits gedraaid... van vooral pionierende bands binnen dit genre... zoals Korn, Limbiskit, Deftones en Slipknot, maar niet getreurd. Ik heb nog heel veel lekkere nummers voor jullie in petto... van veel bands die opkwamen, groot succes hadden... en hits scoorden in het nieuwe millennium. Ik open het tweede uur met een van deze opkomende bands, P.O.D. en hun debuutsingle South Town... Christelijke rockbands als Creed deden het rond 2000 uitstekend in de wereld van de post-crunch. Logisch dus dat ze ook hun weg zouden vinden in de nu-metal. POD was dat groepje dat in 1992 werd opgericht als een christelijke nu-metal band en werd een van de bestverkopende bands in het genre. Met meer dan 12 miljoen wereldwijde platen verkopen. Drie Grammy Awards en internationale tournees is het moeilijk om tegen hun succes in te gaan. Nummers als Youth of the Nation en Alive worden vandaag nog altijd op de radio gespeeld. Hun studioalbum Satellite werd een hit dankzij het succes van de nu metal. BOD is actief en consistent gebleven, maar hun albums slijpen over het algemeen onopgemerkt voorbij. Het is maar goed dat we misschien hun nu metal comeback tegemoet gaan. Begonnen als een door hardcore punk en rap beïnvloedde outfit, groeide Papa Roach uit Vacaville in Californië uit tot een rechttoe-rechtaan hardrock ensemble met sterke metal-neigingen en een talent voor het combineren van compromisloze kracht met popinzicht. Hun tweede studioalbum 'Invest' uit 2000 zou drievoudig platina worden, terwijl ze het zouden opvolgen met meer succesvolle releases in de jaren daarna. Ze zijn waarschijnlijk het best bekend om een nummer Last Resort wat gaat over zelfbeschadiging en dat een grote invloed heeft gehad op de popcultuur. En uiteraard draai ik deze single die ik vroeger helemaal grijs draaide helemaal voor jullie graag. Of uh, graag voor jullie natuurlijk. My life into This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I Vacation, no breathing Don't give a fuck if I cut my yard bleeding Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was on my life tonight, chances are that I might mutilation out of sight And I'm contemplating suicide The living it's in. Devil's bible. Where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself, and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Find it. Nothing but questions and yes. 'Cause I'm losing. Aansluitend op Pepper Roach. Een van mijn favoriete bands. Disturbed. Met een agressieve mix van heavy metal, new metal en hard rock. Dat net te horen was voor Linkin Park. Overigens op hun Stupefy. "Stupify". Disturbed heeft bij de eerste pogingen hun... Kenmerkende formule genageld. Het debuut van de Chicago Band uit 2000, The Sickness, zit boordevol stevige, veerkrachtige riffs die klinken alsof ze in een laboratorium zijn ontworpen om concertgangers te laten springen. De unieke baritonstem van David Dreiman is zeker polariserend, helemaal op latere albums toen de band meer op powerballs richtte en zijn croon de focus werd. Maar buiten het alomtegenwoordige Down with the Sickness biedt The Sickness een verrassende hoeveelheid variatie en veel headbangend voer. 17 miljoen wereldwijde verkopen. ...platen verkopen, rangschikken hen naast Slipknot en Godsmack... ...als een van de meest succesvolle hard rock bands van de 21e eeuw. En dan hoorden we dus aansluitend... ...een beetje een foutje van mij... ...want uh, geen drie nummers achter elkaar doe ik normaal nooit... ...maar nu dus wel, uh, Linkin Park natuurlijk... ...en dat is bijna onmogelijk om enkele hits als In The End... ...Crawling en Bleed It Out niet te hebben gehoord... ...de band mixt metal, rock en hip-hop... ...om het nu-metal alternatieve rockgeluid te creëren. Precies het geluid dat hen tot een een van de meest succesvolle bands van de 21ste eeuw heeft gemaakt. Linkin Park debuteerde in 2000 met het album Hybrid Theory... waarvan ze wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkochten... en twee Grammy Awards en zes American Music Awards voorwonnen. In 2014 noemde Kerrang ze de grootste rockband ter wereld en Billboard rangschikte ze als de negentiende beste artiest van het decennium... voor de jaren 2000. Hybrid Theory kondigde Linkin Park aan in de rock-mainstream en nu metal zelf... en gaf de wereld zijn eerste kostbare staaltje... van de iconische stem van weilandzanger Chester Bennington. Van het album verschenen vier singles die Linkin Park in de mainstream lanceerde. En One Step Closer was dus daarvan één die jullie net dus hebben gehoord... En dan gaan we door naar Slipknot. Eén was niet natuurlijk de enige gemaskerde band in de rock of in de nu-metal, want er was ook nog Mudvayne. Veen. Ze waren echter een van de meest competente groepen muzikanten voordat ze hun zojuist gedraaid. Of, uh, zodat ik, uh, zodra ik dit volgende nummer ga draaien, over jullie dik, een blijvende internet-meme werd en voordat ze controverse veroorzaakten door hoofdschotwonden te schilderen bij de VMA's. Was Mudvayne een band die op zoek was naar een richting? Ze vonden het in de nu metal met hun album The Beginnings of All Things to End... maar ze begonnen al snel meer experimentele alternatieve metal-invloeden aan hun geluid toe te voegen... zoals te horen is op LD50, dat in 2000 verscheen kort na hun eerste nationale tour als opener voor Slipknot... Doordat de band steeds vaker met Slipknot werd geassocieerd... besloot Mudveen uiteindelijk te stoppen met het dragen van bizarre make-up. Eh, zodat ze weer zouden be worden behandeld als meer dan het antwoord op de gekke mannen uit Iowa. Na de ontbinding in 2010 zou Mudveen in 2021 herenigen en live blijven optreden... ter ere van hun blijvende erfenis in de wereld van heavy muziek. En nu komt dus Dick. Wat dus met Dick? Voor je net. En we gaan weer door naar uh, mijn gewone systeem. Uh, de volgorde die ik ga aanhouden weer. Anders raak ik in de war met mijn programma. En we gaan verder met uh, Saliva. Het in Tennessee gevestigde Saliva dus. Brak door met het tweede album Every Six Seconds uit 2001. Hoewel het toen al zes jaar actief was. Het album was een respectabele toevoeging aan de nu metal catalogus... met nummers als Your Disease, Click Click Boom en Superstar... die zeker meer naar de hard rock en nu metal kanten van het genre neigden. Of je het nu leuk vond of niet, tracks van dit album waren overal te vinden. Alles varierend van films zoals The Fast and the Furious en Dracula 2000... tot tv-programma's als Daria... Tot videogames als The Thing, Your Disease, die ik zo ga draaien, gaat over een giftige relatie tussen twee mensen en hoe de negatieve invloed van de ander zijn tol eist van hun welzijn. De verteller waarschuwt de ander persoon dat hun gedrag een ziekte is, dat langzaam de overhand neemt en het leven uit de verteller zuigt. We weer back on track. Michigan's Verproot, die we net hoorden met Again and Again... ...werd zeker niet onderschat in de vroege jaren 2000... ...toen de band bekendheid verwierf. Grotendeels dankzij de kracht van hun hitsingle Poem uit 2002. Er wordt echter niet zoveel naar de band verwezen... ...als de laatste tijd zou moeten... Het beste materiaal van Taproot combineerde elementen van hiphop, rock, funk en verschillende vocale leveringen. De stembuigingen en melodieën van Steven Richards zijn voor sommigen weliswaar een verworven smaak. Na een reeks succesvolle albums en radiosingles werd de band uiteindelijk meer een niche met een kleine maar toegewijde fanbase. Taproot is momenteel bezig aan een comeback met hun eerste album in meer dan een decennium, Scissors in the Pipeline. De Californische rockers van Alien and Farm... die hun bandnaam ontleenden aan de sci-fi trope... dat mensen hier alleen zijn voor het vermaak van buitenaardse wezens... bereikten hun grootste bekendheid in 2001... toen ze uh, Movies and A Smooth Criminal coverden op Anthology. De nummers waren enkele van de eerste punkpop-remixen... die later in het decennium aan populariteit wonnen... en de groep naar het sterredom katapulteerden. Er is echter nog veel meer goeds te horen... op deze tweede langspeler van het collectief uit Riverside. Andere nummers die de moeite van het beluisteren waard zijn, zijn Attitude en Whisper. Maar er zijn meer dan een handvol echte solide nummers te vinden, waardoor Anthology een van de betere rock releases van 2001 is. Hun debuutsingle Movies hoor je nu bij Play It Loud. Het in Dallas, Texas gevestigde Drowning Pool werd beroemd nadat ze in 1997 samen met Ozzy Osbourne op Osfest speelden, vier jaar voordat ze hun debuutalbum Sinner uitbrachten. Dat album uit 2001 had slechts zes maanden nodig... om de platina-status te bereiken. Maar het zou helaas hun enige album met hun originele line-up zijn. De originele zanger Dave Williams stierf tijdens een tournee... om het album het volgende jaar te promoten. Sommige nummers hebben tot controverse geleid... zoals het zojuist gedraaide Bodies. Maar man, wat is het nummer lekker. Het album blijft het meest bekende en meest geliefde album van de band... Eh, vanwege zijn heavy rock-aanpak en onmiddellijke successtatus. In de loop der jaren heeft de band een wisselende cast van vocalisten gehad... waarvan elk slechts een album of twee bleef. Ondanks de constante bezettingswisselingen... heeft de band een constant kwaliteitsniveau weten te behouden. System of a Down staat erom bekend het sociale bewustzijn te stimuleren. Maar ze staan ook bekend om hun inventieve en best rare muziek. Ook werden ze vaak afgeschilderd als te intelligent voor het rap-metal publiek van de jaren 2000. Maar dit waren echter precies de mensen aan wie ze hun platen verkochten. Van hun vijf studioalbums debuteerden er drie in de top van de Billboard 200. De band is genomineerd voor vier Grammy Awards met het nummer BYOB... dat in 2006 Best Hard Rock Performance won... In de alternative songs hitlijst hebben zowel Aerials als Hypnotize nummer 1 bereikt. Maar ook Chub Sui en Toxic City zijn ook uitstekende nummers. System of a Down was zoals eerder gezegd een eigenzinnige band. Ze stonden erop hun Armeense roots te verwerken in hun brute, soms grappige metal. En de tekst van... De teksten van Sergei Tankian gingen over gewichtige, gewichtige onderwerpen. Toxic City, de opvolger van een titeloze debuut, werd de band's Magnum Opus. Een toppunt van alt-metal dat Rijmschoots voldeed aan de behoefte van heavy muziek met lyrische nuances en politieke valentie aan het, tijd, aan het einde van het saaie Nu-Metal-tijdperk. Maar van het debuutalbum, het titeloze debuutalbum, ga ik het eerste, de eerste single draaien, Sugar. Die hoor je nu. New Jersey liet een frisse wind door het genre bij, uh, met hun met Latin beïnvloeden metal. Het debuut Revolution Revolution uit 2001 van de band waar we net de single God Savers van hoorden, heeft een aantal van de meest gelikte producties en melodieën uit het commerciële hoogtepunt van Nu Metal. Voor een band die meer dan een miljoen exemplaren van hun al albums verkochten, zou je niet denken dat ze onderschat zouden worden. Il Niño bestaat al zo lang dat Nu Metal is gestorven en herrezen, terwijl de Latin metalers hun light jams bleven pompen. In die tijd heeft de band verschillende bezettingswisselingen ondergaan. De grootste door de voorbraak-single van de band was How Can I Live. Die werd gekozen als de eerste single voor de crimineel ondergewaardeerde horrorfilm Freddy vs. Jason. Heb je de soundtrack van deze ongelooflijke campy en over de top horrorfilm nog niet gehoord? Laat alsjeblieft alles vallen waar je mee bezig bent en ga hem luisteren. Want het zit boordevol nu metal knallers zoals deze. Gevormd in Arkansas stond Evanescence centraal in 2003... met de release van singles als Bring Me To Life en My Immortal. Hun debuutalbum Fallen, een van de meest invloedrijke debuutalbums in de metalgeschiedenis... verdiende Grammy-nominaties en won twee van die prijzen... wat de weg vrijmaakte voor hun tweede album om er nog één te winnen. Het orkest- en koorgeluid dat Evanescence is gaan definiëren vond zijn plaats... ...in de plaat en de fantastische zuivere stem van Emily... ...die je kippenvel op elk deel van je lichaam geeft... ...biedt verlichting voor de grotendeels door mannen gedomineerde... ...grommende zang van hun metal tijdgenoten. Evanescence kan makkelijk als een van de beste rockbands worden beschouwd... ...en hun mix van gothic metal en hard rock plaatst hen... ...als een van de meest vooraanstaande nu metal bands in de geschiedenis. Je hoort in het laatste blokje van vanavond hun eerste single... ...Bring Me To Life, dat is geschreven door Emily toen ze 19 jaar was na een gesprek met een kennis in een tijd dat ze in relatieproblemen verkeerde... en gaat over dat ze ongevoelig is geworden... en besefte wat ze allemaal in het leven had gemist. Als je in de nu met al zien van eind jaren 90 en begin jaren 2000 aanwezig was. En of erin investeerde, ken je Mushroom Head waarschijnlijk als die band die Slipknot imiteerde of die band die Slipknot afzette. Afhankelijk van je standpunt natuurlijk. Hoewel er veel volledig gemaskerde bands waren... die zowel voor als na Mushroomhead kwamen... zagen fans destijds de gelijkenis tussen de maskers van Mushroomhead en Slipknot als griezelig. Wat resulteerde in een langdurige fanoorlog die escaleerde naar de band zelf. Bovendien was het Mushroomhead dat Roadrunner Records voor het eerst wilde tekenen in 1998... En pas met Slipknot schikte toen Mushroom het weigerde. Uiteindelijk evolueerde de rivaliteit tussen de twee bands naar een hechte vriendschap. En genoot Mushroomhead in de jaren 2010 van een redelijk succes. run van drie albums. Hoewel er een hele kist vol goudklompjes in hun catalogus is die met een troll moet worden opgegraven... raden we aan te beginnen met de vierde van hun acht albums tot, toch, tot nog toe. Van het zojuist gedraaide grungy Sun Doesn't Rise tot het knallende Kill Tomorrow... een mix van Trash, Doom, Industrial, alt. Proc, hip-hop en goth die op de een of andere manier zowel samenhangend als meeslepend is. En met deze lekkere afsluiter zit mijn tijd ervoor vanavond weer op. Maar ook mijn reeks van History of Heavy Metal specials komt hiermee ten einde. Het was ontzettend leuk en leerzaam om te doen. En ik hoop dat jullie de afgelopen maanden net zo genoten hebben als ik. Volgende week begin ik met een geheel vernieuwde Play It Loud. En zal ik meer de focus leggen op nieuwe muziek, meer gasten en meer recente nieuwtjes binnen onze favoriete muziekstijl. Te denken aan concertagenda's en albumreleases. Zorg dus dat je er weer bij bent. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik wens jullie voor zo direct een goede nachtrust toe. Ondanks de plakkerige nachten die we, ons, uh, die we gaan Krijgen waarschijnlijk. Het was een warme dag vandaag, maar ik heb hier lekker in de airco gestaan. Ik uh, sluit hierbij af en ik hoop dat jullie volgende week weer aanwezig zijn bij een nieuwe Play it Loud. Een hele nieuwe, hele nieuwe stijl van Play it Loud. Dus uh, ik heb er zin in. Tot dan, bedankt. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZF via de kabel op 104.5.